Een gerenommeerde handleiding die begrijpelijk is voor leken. 1 gulden 50, meneertje. En ik garandeer de uitwerking. Niet goed, geld terug. Gelukkig ermee. Ik zal een nieuwe kippenbad moeten bereiden. Met een smakelijke vulling ik kan er de rechte schik toch niet in vinden. Ho, oh, oh, oh, heer Olivier. Ik, ik wil graag een kruidje van je hebben. Het kruidje zevendood. Wat zegt u? Het kruidje zevendood. Een kleine wolsklauw, als ik het goed heb gelezen in de handleiding die ik daarnet kocht. Ook een kippenhart en enige gestaardveren zou ik kunnen gebruiken. Ik weet dat ik het eten daarnet een weinig heb laten aanbranden. Ja. Maar dat zal me niet weer gebeuren...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 Wat doet die hier op deze tijd van de dag? Om acht uur heeft Joost het eten altijd klaar. Kijk, je ziet het dood. Kleed, Hé hey, Olli, wat doet u? Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zoek kruiden. Heel gewoon. Hm? Waarom laat je me zo schrikken, jonge vriend? Oh. Weet je wel dat zoiets gevaarlijk is? Hm. Vooral op zo'n kerkhof. Waar allerlei onbekende gevaren kunnen terecht. Als je begrijpt wat ik bedoel.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 Wat een weer. Maar ach, dat komt van de winderigheid en de overvloed. Kan ik u soms ergens mee helpen? Uh, uh, mijn naam is Bommel uh, en u bent... Uh... Cornelis Zwadder, uw dienaar. Ach, ik, ik hoorde u roepen. Kan ik u misschien helpen? Oh, oh, oh, het is niets. Ik riep alleen maar even Iot en Zazel aan. Dat staat in het boek Spiritusbus, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarom schrok ik even. Ik dacht dat u een geest was of zoiets. Uh, het is altijd maar slecht weer u het, het slechte weer is binnen in ons. Wij zijn winderig en aangeslagen door de welvaart. En overal waar wij gaan begint het zachtjes te regenen. Dat is de les die wij moeten leren.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 Iemand die, net als ik, een beetje geluk wil brengen in deze sombere tijden... waarin alleen maar aan stoffelijk welzijn gedacht wordt. Dat vind ik dan ook. Ah, dit is de heer Zwadder. Ik trof hem op de weg en hij heeft geen onderdak voor de nacht in dit slechte weer. Wil jij een hete gok klaarmaken en een kruik in het logeerbed leggen?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 Nou, dat is toevallig. Ik ben door storm en ontheer naar het kerkhof gegaan... om goede krachten op te roepen. Maar er kwam niemand hoor. Ik stond er alleen totdat u langs kwam. Uh, wat is dat voor middel? Dat is heel eenvoudig. Hm? Om gelukkig te kunnen worden... moet men eerst de wegen der smart bevangen. Oh, oh. De hovardij en de winderigheid moeten worden uitgebannen. Begrijpt u wel? Hm? Nu nee. Daarvoor ken ik het middel dat ik door vaste en door meditatie gevonden heb. Oh, ik ben blij dat u me helpt. Nu kan ik rustig gaan slapen. Hmm. Gedurende de nacht stak er een storm op. Zware wolken trokken langs het zwerk en verduisterden het maanlicht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 Ah, ze, ze zijn in de Zijstraat gedweden. Oh, ja, ik betrapte ze terwijl ze bij de kluis zaten. De, ik heb ze een flink tik gegeven. Ja, maar eh, ja, maar niet hard genoeg vrees o. ik. Oh, oh, ze gingen vandoor met de zak vol gouden gouden verwijdering. Ja, nou, het enige wat ze achterlieten waren doen he. Twee inbrekers in een Rommeldamse bank. Ze dat op Twee inbrekers en ze hebben hun hoofddeksels achtergelaten. Hoe zagen ze eruit dompers? Nou ja. Eh, uh, er waren twee zwaar schurken. Zwaar. En uh, zwaar. Nou ja, het was een vreselijk vecht natuurlijk, maar u weet ik samen, mannetje. En eh, uh, jongen, jongen, jongen. Nou ja, ze hebben een paar flinkend dikke gehad. Zie je dat erbij, uh, Snuf? Ja. Want eh, uh, ja, dat kan de aanwijzing geven, hè? Ja. man, man. Zo is het. Die lummels zullen we gauw genoeg te pakken hebben. Gewoon een paar lui met builen en zonder hoeden. Geef die hoofddekkingen maar hier. Dan gaan we meteen aan de slag. Zep.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 Uh, nee, het was een uh, klap oh. uh, uh, van een schilderij bedoel ik. Het, het woei zo hard vandaag, als u begrijpt het, ik bedoel. <laughs> ja, ja, die waaiende schilderijen zijn een plaag. Uh. <laughs> Vooral in het donker. Uh, waar was u toen dat gebeurde? In, in mijn slaapkamer natuurlijk. Uh, uh. Uh, u bent flink verkouden. Ja. Uh, hebt u dat ook in uw slaapkamer opgelopen? Of uh, bent u nog geweest uh. gisteravond? Uit geweest, Nee, alleen... Uh... Alleen even laten krijgen. <tie> ik bedoel, eindje wandelen, oh. bedoel ik. Ah. <laughs> Een eindje wandelen in de wind <tie> <tie> en de groeizame regen. <laughs> ja, ja, heel verfrissend. Genoeg met die onzin! Huh? Waar is de zak met goudstukken die jullie vannacht uit de bank hebben gehaald? Jij en je medeplichtige bediende, hè? Huh? Maak je brandkast maar eens open.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 Ik ben slechts een nederig en pas beginnend blijdschapper die nog veel moet leren. Tans gaan we het anders aanpakken. U en ik. Wij gaan geven. Ruim en gul. Met de goedheid van ons hart. O ja. Hm. Ja, dan zal iedereen wel blij worden. Denk ik. Dat dacht u verkeerd. Men wil altijd meer. Daarom blijft men ontevreden. Wij gaan het anders doen. Meer geven.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 Dat is ten slotte mijn vak. Ik, ik ben een blijdschapper. Een wat? Uh, meneer Zwader is een uh, blijdschapper. Ik kom vreugde verspreiden. Voor mij uit eigen middelen iets in het gemeentefonds te storten. Ik weet dat de kas leeg is.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 Voor het ogenblik heb ik mijn werk als blijdschappen gedaan. Dat hebt u zeker. Dit is een leuke investeringssubsidie van de ondernemers. Ik zie daar wel een metrolijntje in zitten. Weet u zeker dat het echt is? Het is echt. Niet nagemaakt. Geen foze nieuwdruk. Alles eigen middelen, inclusief omzetbelasting. En als u meer wilt hebben, kunt u mij bereiken op slot Bommelstein... waar ik voorlopig verblijf. Oh, juist. Ja. Goedemiddag.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 Dit is geen café puur. Het geld is vals of ge laat u in met inflatoire politiek. Parbleu. In beide gevallen zal ik er door mijn relaties een stokje voor laten steken. Poen, poen, poen, poen. De een z'n de ander moet niet maar bij zeggen poen, poen, poen. poen.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 Hoffelijk! Ik voel mij geheel opgefleurd. Ho, hoe schoon is het leven? En het regent niet meer. Het schijnt te werken. Hoe, hoe kwam je aan die dingen? Van Hokuspas, die magister in de zwarte kunsten. Ja, je weet wel. Ah, nu ben ik hem te slim af geweest. Zonder getop ben ik van mijn ongemak af. Nu kan ik me overal vertonen. Bemind en gevierd kan ik mijn grote gaven aanwenden... om een zonneschijn te brengen. Uh, <tied> Juist. Geef mij nu die pillen maar. Waar is dat doosje? Die pillen? Oh, ja, die zijn weg, geloof ik. Kijk, ik heb ze ergens laten vallen. Maar wat geeft het? Voor mij hebben ze hun dienst gedaan. En nu zijn ze niet belangrijk meer. Als ze weg zijn, kunnen ze in verkeerde handen raken. <tied>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 Dat tuinwerk valt niet mee, hè, Marquis? Je kunt beter couponnetjes knippen dan die struikjes, Amis. Maar ik weet het, de kleine adel heeft het moeilijk vandaag de dag. Waarom maak je van je museum geen te huis voor oude vandaag? Dan zou je gedekt zijn wanneer de revolutie komt. Wat betekent dat? Parbleu, dit is ongehoord. Bedreigingen van uw soort neem ik niet.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 Vitte, werpt deze provocateur van het gazon, voordat ik mijn handen aan een vuilbak haast u. De aanblik van deze incroyable is schuiten. Uw serviteur, hier gaat de ene, Wat? Wat? en daar gaat de andere. Ik wist dat er geweldige kracht in mij sluimerde. Ze wilde er alleen nooit helemaal uitkomen.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 Aha, oh, oh, dat oh, zie oh. ik nu eens net. Is er soms geen werk te doen? Er hangt Spindraag in de hal, terwijl jij je hier onledig houdt... met mijn port, mijn havalla en met mijn ochtendplan. Dat geleier moet uit zijn, hè? Deze toon valt mij slecht als u mij toestaat. Oh. Het werk hier is alleen te verdragen wanneer er gepaste ontspanning tegenover staat. Oh. Want het huis is te groot...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 Ach, het, het start me tegen de borst, maar de verleiding is groot. Wat is er in Bommelstein aan de hand? Open ramen, stofwolken, zeepsop op het bordes, vloerkleedjes aan de waslijn. Wat heeft Joost? Zo ken ik hem niet. Zou hij ook een pil van heer Olly gekregen hebben? En is dit zoals hij zou willen zijn? Och...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 Nu voel ik me eigenlijk in staat om een nieuwe wending aan mijn levensloop te geven. Zonder de invloed van die jonge vriend, die helemaal geen vriend was. Alles bij begrip van die bedoeling. Reeds lang voelde ik een aandrang, maar steeds zat mijn oude ik me in de weg. <tied> mevrouw, zal ik zeggen, ik doe u de eer aan. Nou <tied> <Maar> ja, <tied> zoiets. He? Huh? Heer Zwadder op bezoek bij mevrouw Doddel?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 Doe toch niets waar je later spijt van zult krijgen? Dat zou ons erg bedroefd maken. Ga toch gemakkelijk zitten, dan krijg je een lekker kopje thee, Olly. Stiekem me, indringer. Dat... Je staat het geluk van een, van een heer in de weg. Een mooie blijdschapper ben je. Baf, ik zal... Olly, toch, pas op. Je zwaait tegen mijn duitkang aan. Kijk uit, hij valt. Oh, oh. <tie> Wat vervelend is dat nu.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 Hmm, dit was te voorzien. Het is de straf voor onze hoogmoed. Kom, broeder, laat ons huiswaarts keren. Hmm, begint weer zachtjes te regenen. En mijn paraplu staat op Bommelstein. We zijn weer even ver als we waren. Rijk me de hand. Laten er geen bittere gevoelens tussen ons zijn. Het waren de pillen.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 Waarom hebben we geen motorvlek, Het is een oude wastopper en dat hij sinds geen werk. Rode keer doet alles mechanisch en hij haalt drie keer zoveel naar boven. Schaam je. Ach, jullie jongens zijn tegenwoordig allemaal ontevreden. Pas toch op dat geen kanker zal gestraft worden. Wees liever blij met deze rijke vangst. Oh, zachtjes aan, peer. Daar komt iets geweldigs naar boven.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 Nu van allemaal straffen voor ontevreden praat. Goeie beer, we zetten ze aan land. Daar staan we alles. Een paar te water geraakte vakantiegangers. We kopen we ervoor allemaal weggegooide tijd. Jongen, toch. Met die praat trek je het ongeluk aan. Hou er mee op. Je hebt nu kunnen zien waar het toe leidt.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 Volgens de aanwijzingen van de heer Zwadder vulde heer Olly enige manden met vis en slofte moedeloos met zijn metgezel landinwaarts. Ik kan me maar niet gelukkig voelen. Mijn jas plakt aan mijn lichaam. We slaan onaangename geuren uit. Bovendien voel ik hoef niet te een hele lelijke verkoudheid aankomen. En wat moeten we met deze zware manden?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 Ach ja, als heer staat het altijd alleen in de uren des gevaars. Oh, mooie blijdschappen. Had ik maar naar Tom Poes geluisterd... en was ik maar niet opnieuw met die zwartige meegegaan. Maar nu is het te laat. Pas op! Je kijkt er veel te hoog op! Zo valt hij op! Kijk uit! Te laat!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 Een heer weet soms meer dan hij zelf weet. En die veren, ach, die waren maar een aardigheidje... dat hier niets mee te maken heeft. Ik heb het nu over het geluk en de blijdschap die ik innerlijk voel. En jullie ook, hoop ik. Iedereen moet nu toch wel blij zijn dat de regen is opgehouden. Daar was inderdaad iedereen blij over. Zelfs een paar boeren die niet ver van daar hun akker monsterden.